Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Washington is de bestorming van het Capitool erdacht. Die was gisteren precies twee jaar geleden. De Amerikaanse president Joe Biden onderscheidde 14 personen met de op één na hoogste onderscheiding voor burgers. Ze kregen de medaille voor hun inzet tijdens de kapitoolbestorming. Het gaat om onder andere agenten die bestormers probeerden tegen te houden. Drie agenten werden postuum geëerd. Een van hen stierf tijdens de bestorming, twee anderen pleegden kort daarna zelfmoord. Op een basisschool in de Amerikaanse staat Virginia heeft een zesjarige jongens een lerares neergeschoten. De vrouw is daarbij zwaar gewond geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De leerling van zes is gearresteerd. Het schietincident gebeurde in een klaslokaal na een woordenwisseling, meldt Amerikaanse media. Hoe de jongen het wapen ongemerkt de school in kreeg is nog niet bekend. De 550 leerlingen zijn na de schietpartij geëvacueerd en opgevangen. De school blijft voorlopig nog gesloten. In Mexico is het dodental na de arrestatie van drugsbaas Ovidio Guzman opgelopen tot 29. Tien militairen kwamen om het leven, net als 19 leden van het Sinaloa-kartel en hun bondgenoten. 21 andere mensen werden opgepakt. Het geweld was in de stad Culiacan. Er waren schietpartijen in de straten en gewapende mannen probeerden het vliegveld in handen te krijgen. De opgepakte drugsbaas is de zoon van de beruchte drugsdealer El Chapo. De autoriteiten in Zuid-Soedan hebben zes journalisten opgepakt vanwege het verspreiden van beelden waarop te zien is hoe president Salva Kiir in zijn broek plast. Een organisatie die opkomt voor persvrijheid meldt de arrestaties. De video werd gemaakt tijdens een officiële ceremonie. Daarin staat Kiir te luisteren naar het volkslied. Aanvankelijk lijkt de president zich niet ervan bewust dat er een vlek ontstaat op zijn broek en er een plas vormt aan zijn voeten. Daarna draait de camera abrupt weg. De zes opgepakte journalisten zijn werkzaam bij de staatszender van Zuid-Soedan. Het weer, het is bewolkt met af en toe kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 10 graden. De ochtend begint droog en vrij zonnig. In de middag raakt het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt weer zacht met maximaal 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. crime. Cry crap, crap, crap, crap, crap, crack, crap,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 van mij nu zonder twijfel Ben ik weg dan heb ik heimweeg Toch heb ik heimweeg Ik kom weer terug Ik kom weer thuis Ik mis de regen Op mijn achteruit Ik mis naar jeep En naar de veebal gaan Ik mis avonds uren In de file staan Nu is de Eet je bruine boterham? Vrouwen, maar ook mannen lopen hand in hand. Sifan neemt de titel mee en Ronnie is een fenomeen. Door Frenna zingt je broer, maar ook je moeder mee. Bereid op gestolen fietsen. Haten de belastingdiensten. Dat is unaniem, het maakt niet uit wat je verdient. Is, zo en Sauto zoek, Loco zit hier om de hoek. Voor het donker thuis, zo ben ik opgevoed. Oh. Ik weet niet wat de tijd geeft Want de toekomst is van mij nu zonder twijfel En ik zeg, dan heb ik geen ik, ik kom weer terug, ik kom weer thuis Ik mis de buren in mijn achtertuin Ik mis naar school gaan met een e En ik mis hoe Nederland van Peter was Ik ben al zover What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 Ik kan de beste overkomen, al ben ik misschien net te vaak. Door het oog van een gekropen gekropene, hoe vind je het zelf nou gaat gast? Want je blijft maar zeggen echt ik ben er bijna. Het is weer een kantje voor, dus ga ze op de tijd die ik doe. Oh, en ineens is het vijf voor twaalf. Oh, ik hoop dat ik het nog heb, ik ben nog. Al oh, wordt het een foto, op moment En als die overwaait Oh dan strijd ik alles weer recht Vijf voor twaalf Dan kan het beste overkomen yeah, yeah, yeah, yeah. Vijf voor twaalf There's no going and it is <laughs>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 You've heard it all before But you never really had it down